Goedenavond. ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Bij een busongeluk in Ecuador zijn twee Nederlandse toeristen omgekomen. Het gaat om een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. Een bus vol Nederlandse toeristen knalde gisteren op een andere bus. Twaalf mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Volgens lokale media verloor de buschauffeur de macht over het stuur... Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk zit helemaal vol. Duizenden bedrijven moeten wachten tot ze worden aangesloten. En ook voor zonnepanelen of windmolens is weinig plek. In Leeuwarden kunnen nieuwe bedrijven hierdoor niet beginnen. Hier had het restaurant gemoeten. Hier was de bedoeling dat er een heel laadstation zou komen voor elektrische auto's. Hier zou je koffie kunnen drinken, maar dat duurt ook nog wel een paar jaar. Dit soort problemen waren niet nodig als er eerder was geïnvesteerd, ontdekten collega's van Nieuwsuur. Uit ons onderzoek blijkt dat daar meermaals voor is gewaarschuwd... En meerdere experts zeggen dan ook tegen ons, we hebben ons dit zelf ook aangedaan. Want energiebedrijven die wilden investeren werden tegengehouden. Waarschijnlijk duurt het nu nog jaren voordat het energienetwerk up-to-date is. Russen hebben de directeur van de Oekraïnse kerncentrale in Zaporizhia vrijgelaten. Volgens de Verenigde Naties is de man weer veilig bij zijn familie. familie. Zaterdag werd hij uit zijn auto gehaald en geblinddoekt geblinddoek naar een geheime plek gebracht. Vervolgens wilden Russen hem ondervragen. De kerncentrale is de grootste van Europa en is in handen van de Russen. Oekraïns personeel werkte onder dwang. Knuffelen, aaien en voeren. Maar de bunny shower in Vlissingen kon het allemaal. Het is een soort babyshower, maar dan voor konijnen. Wekelijks haalt de dierenambulance gedumpte pluisbolletjes van straat. En door de bunny shower krijgen ze hopelijk een nieuw thuis. We hopen dat mensen daardoor ook een beetje gemotiveerd worden om na te denken over hun huisdieren en de aanschaf daarvan. Want het is dan ook niet voor niks dat ze dit een dag voor dierendag organiseren. Dit jongetje is in ieder geval al helemaal verkocht. Het is allemaal schattig. En die is ook wel mooi, met die hangoortjes. Het weer blijft vannacht droog en het koelt af naar een graad of negen. Morgen begint met veel zon, late wolken en best warm zo'n 18 graden. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Hmm.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 Wie is opgegroeid in de jaren 90, kan dus de komende twee uur en twee uh, een week een lol op. En genieten van het beste wat de 90's op het metalgebied heeft voortgebracht. Als opener van deze uitzending hoorden jullie de Prince of Darkness himself. Ozzy Osbourne natuurlijk met No More Tears. Afkomstig van het gelijknamige zesde album uit 1991. Het nummer verscheen als single en was het langste solo-nummer dat Ozzy ooit had uitgebracht. No More Tears is een zeer macaber nummer over een stalker die vrouwen kwelt in een rosse buurt. En is geschreven door Ozzy Osbourne samen met zijn gitarist Zack Wilde, drummer Randy Castillo, bassist Mike Ines en producer John Perdell. Dan gaan we verder naar nummer 39. Daar vinden we weer een heerlijk potje ouderwets trash van Slayer. Met Dead Skin Mask, afkomstig van het vijfde album Seasons in the Abyss, wat werd uitgebracht in 1990. Qua geluid was het album vergelijkbaar met de vorige twee albums Rain in Blood uit 1986 en South of Heaven uit 1988. Het was het laatste album met de klassieke line-up. Drummer Dave Lombardo verliet de band daarna om in 2006 terug te keren voor het album Christ Illusion. Het nummer Dead Skin Mask gaat over seriemoordenaar Ed Geen die zijn dode slachtoffers veelde en hun huid als kostuum droeg. Vandaar de naam Dead Skin Mask. Aan het eind van de nummer is een stem te horen die dingen zegt als... I don't want to play anymore Mr. Geen, and let me out. Nummer 39... Van het album Angel Dust uit 1992 hoorden jullie de eerste single Midlife Crisis op nummer 38. na Slayer's Dead Skin Mask op nummer 39. Het was de eerste nummer 1 positie voor de band in de US Billboard Modern Rock Tracks lijst. En in Engeland behaalde het de nummer 10 in de UK singles charts. Patton heeft ontkend dat het nummer gaat over een Midlife Crisis. Omdat hij niet wist hoe het zou voelen. In plaats daarvan zegt hij gaat het meer om het creëren van valse emoties. Emotioneel zijn, stilstaan bij emoties en ze in zekere zin uitvinden. De bijbehorende videoclip werd geregisseerd door Kevin Kerslake. Het bevatte een verontrustende shot van een man... die fysiek wordt, uh, in elkaar, uit elkaar ge wordt getrokken door vier paarden. Uh, die voor de release werd verbannen uh, van uitzending. Dit was niet de eerste Fade More video die controverse veroorzaakte... De 90's s werd vooral bekend dankzij de nieuwe stijl die door, oh, die door de band Kornleven in werd geblazen. Dat gaat even van hark op de tak, sorry. Deze stijl zou nu, nu metal gaan heten. en zich laten kenmerken en beïnvloeden door hip-hop in combinatie met agressieve songs en zware drumbeats. Korn wordt gezien als grondlegger van het genre dankzij hun gelijknamige debuut uit 1994. Maar van het vierde album Issues uit 1999 ga ik zo de eerste single Falling Away from Me draaien op nummer 38 in deze lijst. Jonathan Davis vertelde over dit nummer het volgende. Het lied gaat over huiselijk geweld en dat er manieren zijn om hulp te krijgen. Of je nu iemand vertelt of een hulplijn belt, er zijn manieren om uit die situaties te komen. Niemand hoeft zo behandeld te worden. Nummer 37... Number never remember that! Van Jim Carrey even de concertzaal binnengewandeld... ...waar Cannibal Corps van het optreden was. We kennen deze scène natuurlijk van de hilarische film Ace Ventura... ...Pet Detective uit 1994... ...waar hij op zoek is naar Snowflake... ...een vermiste dolfijn die mascotte is van de voetbalploeg Miami Dolphins. In het echt is Jim Carrey ook een metalhead en is Cannibal Corpse een van zijn favoriete bands. De band in kwestie vertolkte tijdens deze scène... natuurlijk hun welbekende klassieker Hammer Smashed Face... die jullie daarna hoorden op nummer 36. Deze brute klassieker gaat over een man... die zijn hele leven wordt lastiggevallen en dan gek wordt... en zijn kwelgeest begint te slaan met een hamer. De teksten geven een grafische weergave van het hoofd dat wordt ingeslagen... Tijd voor even wat rustigers en luchtigers na dit brute geweld. En gaan we het op het dievenpad zetten... met de alternatieve rockband Jane's Addiction. Opgericht in Los Angeles, rond de middenjaren 80. De band was beïnvloed door onder andere metal, punk... alternatieve rock, progrock en funk. Deze grootste hit van de band vinden we op het album Ritual... de Low Hope Habitual uit 1990. En gaat over de haast die je hebt... als je voor de lol items uit een winkel steelt. Jane's Addiction... Zanger Perry Farrell heeft een geschiedenis in het aanmoedigen van zijn luisteraars om dingen te doen die onwettig of ongezond zijn. Hij zei ooit tegen menigte dat de dreiging van AIDS hun seksuele uh, vrijheid niet in de weg moest staan. En hij gaf toe dat hij niet alleen heroïne gebruikte om het te gebruiken, maar er ook van te genieten. In een tijd waarin rappers en dansdivas de populaire muziek overnamen, was Jane's Addiction een stem van rock op stand... Pharrell wees erop dat hij mensen op geen enkele manier aanmoedigt... om zijn advies of voorbeeld op te volgen. Hij legde in 1990 uit aan BAM Magazine. Ik ben hier niet mee begonnen om preken te houden... of structuren op te zetten waar anderen naar kunnen leven. Mijn bedoeling heeft niets met lesgeven te maken. Het is om mezelf te amuseren op deze compleet saaie planeet. Nummer 35... ZFM Zandvoort 34 De melodieuze alternatieve rock van James Addiction... naar de duister en rauwe black metal uit het hoge noorden van Darkthrone. Waar hun tweede notering in deze lijst hoorde... A Blaze in the Northern Sky. Ditmaal van het gelijknamige tweede album uit 1992. Het was het allereerste black metal album voor de band... aangezien ze waren begonnen als death metal band. En dit album wordt tegenwoordig beschouwd als klassieker in het genre... Het was tevens het eerste deel in wat de fans de Unholy Trinity trilogie noemden. De andere twee delen waren under A Funeral Moon en A Transylvanian Hunger. Iedereen komt aan zijn trek hier vanavond met deze diverse toplijst. Je merkt hoe makkelijk we van het ene genre naar het andere genre springen. Nu is het tijd voor de tweede notering van de progressieve metalband Tool. Ditmaal van het album Anima uit 1996. De opvolger van het debuut Undertow. Albumopener Stinkfist heeft niet bepaald een nette betekenis, maar frontman Keenan kennende zit er vaak een diepere betekenis achter zijn muziek. In dit geval wel erg letterlijk genomen. De titel Stinkfist verwijst naar een seksuele daad. In dit geval het fistfucking. In het refrein zul je merken dat hij eerst zegt finger deep within the borderline, dan op de tweede knuckle deep inside the borderline, en op de derde Elbow deep inside the borderline. Shoulder deep within the borderline. Het is erg duidelijk dat hij het heeft over zijn arm ergens insteken. Hij gebruikt deze daad van constante seksualiteit misschien als een metafoor. Mogelijk kijkend naar hoe mensen iets zullen vinden dat ze leuk vinden... en het dan steeds opnieuw doen... en uiteindelijk steeds verder gaan totdat ze niet meer terug kunnen. Afhankelijk van je perspectief op dit nummer... kan het wel of geen seksuele betekenis hebben. Nummer 33... In de tweede notering hoorden jullie de eerste notering voor de Noorse black metal band Mayhem. Die samen met Darkthrone worden gezien als een van de belangrijkste bands in de vorming van de vroege black metal. Jullie hoorden Freezing Moon, soms getiteld The Freezing Moon. Freezing Moon is het populairste nummer van Mayhem. Dat ook werd verkofferd door bands als Vader, Cradle of Filth en Bama. Het stond ook op Kerrang's lijst van 25 of 25 extreme metal anthems. Mayhem begon eind 1987 of begin 1988 met het schrijven van liedjes voor het album Afhankelijk van de Bron. Vocalist Dad begon met het schrijven van de teksten toen hij in 1988 bij de band kwam. In 1990 werden studioversies van de nummers The Freezing Moon en Carnage opgenomen. Die verschenen op het CBR Records compilatiealbum Projects of a Stained Mind. Mayhem, drummer... John Axel Hellhammer Blomberg beweerde dat de tekst van Freezing Moon bedoeld was om mensen zelfmoord te laten plegen. Dat zei in 1989 tijdens een interview dat hij in die tijd ook de tekst had geschreven voor Funeral Fog, Freezing Moon, Buried by Time and Dust, en Pagan Fears. Dan zijn we nu aanbeland bij de afsluiter van dit eerste uur. Dan met de pioniers van de grunge muziek natuurlijk. Nirvana, hun eerste en zeker niet de laatste notering... is in dit geval afkomstig van het derde album in Utero. Uh, wat tevens de laatste was voor de band en is uh, gereleased in 1993. Hardship Box, waar ik het over heb, is... Volgens Kurt Cobain, de frontman natuurlijk uh, van Nirvana... en de auteur van het nummer... geïnspireerd op een televisiereportage van kinderen die aan kanker lijden. Velen geloven echter dat het echt is geschreven over zijn wankele... maar gepassioneerde relatie met zijn vrouw, Courtney Love. De teksten neigen naar deze inter laatste interpretatie... aangezien ze zich lijken te bekommeren om een onstabiele romance... tussen twee individuen... Het is vermeldenswaardig dat de teksten Pisces en Cancer... de respectievelijke uh, astrologische tekens van Cobain en Liefde vermelden. Love, uh, love, sorry. love stuurde na hun tweede ontmoeting een kleine hartvormig doosje... met daarin onder meer een poppenhoofd naar zijn hotelkamer. Dit wordt verondersteld de titel van het lied Te Hebben Geïnspireerd. Cobain en Love deelden allebei een liefde en fascinatie voor poppen. Nummer 31. Tot straks in twee uur. Yeah.